1 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... zijn er nog steeds genoeg bedden beschikbaar op de IC's in Nederlandse ziekenhuizen. Aan het begin van afgelopen avond lagen er zeker 905 coronapatiënten op de IC... en er zijn 925 bedden beschikbaar. Binnenkort wordt het aantal nog verder uitgebreid.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 Een aantal taxichauffeurs wil ook aanspraak kunnen maken op de compensatieregeling voor ondernemers die zijn gedupeerd door de coronacrisis. De chauffeurs zijn boos dat zij niet voor de regeling in aanmerking komen en roepen elkaar op om dinsdag naar het Malieveld in Den Haag te komen om te protesteren. Deelnemers worden wel opgeroepen om vanwege het coronavirus in hun taxi te blijven zitten. Het weer vannacht in het noorden kans op neerslag. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Later vandaag in het noorden en westen nog zon. In het oosten en het zuidoosten kans op neerslag. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.